Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De ambassadeur van Georgië in Nederland heeft zijn ontslag ingediend. David Solominia schrijft in zijn ontslagbrief... dat er zijn werk heeft gewijd aan de Europese integratie van Georgië... en dat hij elke vorm van geweld veroordeelt. Het is al weken onrustig in de voormalige Sovjet-Republiek. De nieuwe regering van Georgië, die volgens de Europese Unie... met verkiezingsfraude aan de macht is gekomen... heeft de onderhandelingen over toetreding tot de EU opgeschort... Daarop braken protesten uit waarbij meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. De deelnemers aan de pro-Palestijnse betoging in Amsterdam... hebben zich verplaatst van de Stopera naar het Museumplein. Enkele honderden mensen doen mee aan het protest... tegen wat ze noemen de genocide van Israël op de Palestijnse bevolking. Vanwege de drukte in het centrum door winkelend publiek... mocht de demonstratie niet op de dam plaatsvinden van burgemeester Halsema... Voor een demonstratie tegen jodenhaat eerder deze week gold dat ook. De Belgische tv-presentator en acteur Tom Waas is weer bij bewustzijn en ademt zelfstandig. Dat meldt zijn familie via de Vlaamse Omroep VRT. Vannacht reed hij op de ring van Antwerpen tegen een wegafzetting aan en raakte zwaar gewond. Tom Waas is buiten levensgevaar, maar ligt nog op de intensive care. Het beroemde spandoek dat schaatser Willem Nel omhoog hield tijdens de allerlaatste Elfstedentocht in 1997 is weer terecht. Gisteren ontstond commotie omdat het nergens te vinden was. Het was uitgeleend aan een theater voor een voorstelling over de Elfstedentocht. Het spandoek, met de tekst Bedankt Friesland, bleek gewoon in een hoekje van het theater te staan. Het weer, steeds meer bewolking, in het westen een kleine kans op een spatje regen... Vannacht vanuit het zuiden opklaringen en minima tussen min 1 en plus 4 graden. Morgen eerst veel zon, maar middags wordt het bewolkt, gevolgd door buien. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.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 Kijk ik naar voor of terug, in twee strijd, ben ik nu vrij Ook al deed het me zoveel pijn, ik ben waar ik nu echt hoort te zijn Want zonder duisternis kan licht op Stem in jou wijste weg, geef je antwoord als je zegt Je bent sterker dan je denkt, want jij staat echt wel in je eigen kracht En ook al laat je soms een traan, het is aan jou om op te staan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 This is Rock and Roll Radio. Dus weet ik wat ik doe. Maar mama, grilp en ben je leven is mij Daarbij maar gaan. Met yes, I love you too. Dus gun ik op mijn bike. Naar de eerste bar. We stellen whisky aan de rocks. maar haar nog in de war. Yeah, bied je wat de fuck is dat? Alles wat je kan. Draai wat, alles voor een tricky man. Schat, dat maakt niet uit. Want ik ga je nu meteen. Je fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik een Spaans benauwd Jij staat te steken op mijn benen, maar crazy in mijn bowl. En jou zie ik zegt drugs en rock'n'roll Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout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 Dat laat ik nu vrij <tied> Want ik zie jou zijn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 Want ik zie jou sexy heupen, kom draai maar lekker met je heupen Laat je verleiden, laat je maar gaan, laat je maar gaan Is de ik met je vrije, kom laat je nu dan toch verleiden Ga met me mee, ja met me mee, deze na Want ik zie jou sexy heupen, kom draai maar lekker met je heupen Kom draai maar lekker met je heupen Laat je verleiden Laat je maar gaan Laat je maar gaan Het ritme, Het ritme van ZFM Telefoon om twee uur snacht. Blijf wat langer, wees niet bang. Uren gliden traaf Slapen is er niet meer bij. Als je morgens voor me staat, zeg jij. Hoe dat gaat. Vergeten of vergeven, kan ik niet. De tijd. Berauwd. Laten mij nu werkelijk houden, zelfs die tranen op je gelaat, daarvoor is het nu te laat.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 En snel vergeet, een stapel is op jou. Je bent haar vet, draai je om, draai je om. Big bang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 Ik ben er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 Zit je koffer op straat, bekijk het maar even Wat je ook tegen me zegt, heeft nog geen zin We'll <laughs> be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 een sneeuw witte bruidsjurk Met sluier Nog nieuw in t papier Ik verloor al mijn hoop Daarom is zie De kooptelefoon 2604 En ik zag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 voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk Nooit gedragen, geen enkele keer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 Ik heb tot nu toe Nooit geweten Maar nu weet ik Wat liefde is Dit mag voor altijd, voor altijd. Wel, zo wel zo blijven Ik voel bij ons twee Een verbindenis Als ik aan jou veel sneller stromen voel ik de passie en het vuur naar boven komen. Zonder gevoel is lekker, maar blijft ook wel apart. Als ik aan jou denk, is het zo. De zomer Op ons klein geluk Ik wilde nooit de hele wereld Ik wou alleen maar, ja, heb daarvan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 en blijf zoals je bent, je hele leven. Ik kan steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik kan steeds meer van jou. Stabberen, ho, ho, ho, ho, ho, ik verga.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 so sad Zijn. En al gaat er soms verkeerd, zal altijd mezelf zijn. Ja, dit is wie ik ben en niemand krijgt me klein. Zal altijd mezelf zijn.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 want...